met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben een nieuwe massamoord in Irak. Strijders van IS belegeren daar al bijna twee maanden het dorpje Amrli. ten noorden van Bagdad, waar veel etnische Turkmenen wonen. De Turkmenen zijn shiïtische moslims die door de Soenieten van IS worden gezien als afvalligen. De 15.000 inwoners van het dorp zitten al weken zonder elektriciteit en water en er zijn grote voedseltekorten. De VN roept Irak en zijn bondgenoten op om onmiddellijk in te grijpen. Rusland zegt dat alle 280 vrachtwagens van het konvooi dat gisteren zonder toestemming Oekraïne was binnengereden... terug zijn in Rusland. Volgens Moskou hebben ze de hulpgoederen die ze aan boord hadden... afgeleverd in de stad Lugansk. Kiev beweert dat het konvooi op de terugweg apparatuur... uit Oekraïnse wapenfabrieken heeft meegenomen... maar daar is geen bewijs voor. Rusland zegt dat samen met het Rode Kruis... door wil gaan met de hulpverlening in Oost-Oekraïne... De verslavingszorg in Nederland is niet overal even goed. Het Zorginstituut, een belangrijk adviesorgaan van de regering... is verontrust over klinieken die onbewezen behandelingen aanbieden. Zo kunnen verslaafden in een kliniek terecht voor behandeling... door middel van yoga, filmkijken en paardrijden. Nieuwe klinieken bieden bovendien relatief vaak behandelingen aan in het buitenland... wat volgens de richtlijnen van de sector niet mag. Zwemster Katie Ledecky heeft het wereldrecord op de 400 meter vrije slag verbeterd. De Amerikaanse tikte tijdens de pan-pacifische zwemkampioenschappen aan in 3 minuten, 58 seconden en 37 honderdste. Daarmee dook ze bijna een halve seconde onder haar eigen oude wereldrecord. De 17-jarige Ledecky is ook wereldrecordhoudster op de 800 en 1500 meter vrije slag. En Feyenoord neemt Jens Torenstra over van FC Utrecht. De 25-jarige middenvelder tekent in Rotterdam een contract voor vier jaar. Feyenoord betaalt zo'n 4 miljoen euro voor de Tweevoudig International. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af en er trekken buien over het land. Mogelijk met hagel, forse regenval en onweer. Het is een graad of 17. Morgen minder buien en het is dan ook een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, bij Muiden 2 kilometer en richting Amsterdam bij Eembrugge 3 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van ook maar Amstelveen, bij knooppunt Velzen 3 kilometer, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Door werkzaamheden op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Volendam en Nieuwendam 2 kilometer en tussen knooppunt en Koenplein en Westpoort 2 kilometer. Dan nog de A20 vanuit Gouden naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 be Zometeen om half drie hoor je bij CFM met CFM Weerbericht met Lex van Oren. En ik heb een goede mededeling. Ja, het blijft waarschijnlijk droog, want hij is inmiddels gearriveerd in de studio. Goedemiddag lex, welkom door de Clean Bandit. radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. En hier is Co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 Want we gaan het ook nog even, maar dat moet straks gebeuren, over de zeskamp ter gelegenheid van de tweede Lustroom van ZTC. Maar die begint pas uh, rond een uur of nou kwart, drie, drie uur. Dus uh, dat is nog niet begonnen. Twee uur was de inloop. En uh, ja, wat, wat ik heel goed vind, en dat. dat uh,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 Nationale bekertoernooi speelt ze dan tegen de SS Zondag. En dat begint ook pas om vijf uur, dus ook daar kunnen we helaas niks van meenemen op. Dus schaken op dit moment en straks dan uh, de zeskamp van ZTC. Oké, okay, je hoopt nog even over het uh, schaken. Is het zo dat uh, zeg maar bij diverse uh, paviljoens geschaakt wordt of is er maar één paviljoen waar plaatsvindt? Uh, het is maar één paviljoen en dat is uh, Meijer aan Zee. Dus we ze hebben normaal gesproken een, ja zo'n zo, zo, zo beachhouse apart zitten ze dan. Maar er waren er zoveel vandaag. Dus ze hebben de hele paviljoen... Uh, ingericht als een grote schakenzaal. Nou is dat misschien wel een beetje vervelend. Uh, schaken moet je concentreren, dat weet je. Maar de keuken staat open ja, en daar wordt gewoon gewerkt, natuurlijk. Uh, misschien is dat een beetje, beetje ongunstig. Maar goed, 92 man zitten daar te schaken. En ik heb uh, knurletjes gezien van een jaar of 11, 12. Die zitten gewoon te schaken tegen volwassenen. Het kan allemaal.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 Et vola, et vola. Je te trouverai, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, et vola,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 Tu ne m'aimes plus ou quoi et voilà, et voilà. Après tant d'années voilà, voilà. Une de perdues, c'est ça et voilà, et voilà. Je te retrouverai, c'est sûr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 En uh, daar zal Belinda nogmaals welkom worden geheten. Maar wij zijn er uh, alvast iets eerder mee. Welkom, Belinda. Welkom bij CFM. En 8 september krijgen we het officiële tintje. En dan, uh, dan uh, gaan we, zoals wij Groningen dat zeggen, dan gaan we los. Zo is het, zo is het <laughs> al, Jan. Ja, gaan we nou regen of zonneschijn krijgen? En dan horen we het zo dadelijk van Lex van de Horen. naar die plaatje. Hier is Rain or Shine van 5 Star. We zijn ondertussen de kwalificatie van de Formule 1 in Spa-Francorchamps aan het volgen. Nou, daar is het alleen maar regen, hoor. Ja, maar ja, daar staat uh, Spa onbekend. hè. Je hoort uh, Rain or Shine, de single van Five Star. En, weer en van Rain or Shine gaan we naar uh, Lex van Noorn toe. Goedemiddag, Lex. Welkom. Goedemiddag, Rob. Ja, nou, wat was het nou van de week? Uh, windhozen boven de zee. Ja, dat klopt. Maar dat is eigenlijk niks bijzonders, want het komt elk jaar voor, hoor.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 Want het is vandaag was zaterdag, dus is het is nog net weg. Er staat aan een matige Zuidoostenwind. En de maximumtemperatuur temperatuur die komt eruit op een graad of 17. En als het meevalt, misschien 18. Maar de temperatuur gaat wel omhoog. Ja, oké, okay, maar ik vind hem nog een beetje. Maar wat is het normaal voor de tijd van het jaar? 20. Ja, kijk. Ja, toch een paar Dus we zitten feintjes. er dan oh. onder. Wordt het nog maar? Wordt dat nog goed gemaakt dit jaar? Ja, okay. even daar de, komt de, het jaar, daar de, het jaar. De, Even naar de verdere vooruitzichten. In de tweede helft van de week, dat is dus vanaf woensdag... krijgen we meer zon. Het wordt warmer. De temperatuur gaat richting de 20 graden. Ja, de muziek stopt ervan. Ja. Laat <laughs> me Rex. 20 de, graden. Ja, mm. en dat komt, dat is dus normaal... en dat komt dus door een hoogdrukgebied... dat ontstaat boven een noordelijke Noordzee.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 Een ja, ja, of 30. Een zonnetje te bekennen hoor. Ja. Of geen, geen wolkje te bekennen moet ik zeggen. Nou, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, het is daar heel goed Maar weer. ik ben blij dat Zandvoort weer de goede kant op gaat. Ja, we gaan de goede kant op. Want het was wel een dip zeg. Die ja, regen was het, uh, en uh, het kou. Vanaf uh, Ik ben de laatste keer op het strand geweest op 7 augustus. Zo hé. dat houdt erbij. <laughs> ja. <laughs> en uh, vanaf die tijd is het uh, knutter geweest. Maar voor een weerman dus, wel interessant weer. Dat is altijd wie wat. Ik heb het er hartstikke druk mee gehad. Ja, Echt. Nou we willen de mensen het weer blijven volgen... kunnen ze kijken op jouw website www.meteopagina.nl Ja, en je kan me volgen op Twitter op het Meteopagina. Je kan ook zoeken op Meteo Zandvoort. Ja. Dan uh, sta ik ook uh, bovenaan. Of gewoon de, op tv. En op tv natuurlijk. Kanaal 40 hè. digitaal via Ziggo. Eén keer per kwartier komt Lex zijn weerbericht langs. Ja.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 See you. See you move. En Justin Timberlake Love Never Felt So Good. Ja, het is vandaag open dag van scoutinggroep de Buffalo's uit Zandvoort. Dus daar gaan we contact opnemen met Jan Dietz. Eens even kijken hoe die open dag daar verloopt op het Raadhuisplein. Hey Frankie.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 uh, eigenlijk uh, ons uh, scoutinggebouwen uh, hebben neergezet en onze scoutingactiviteiten laten zien. Ja, vandaag dus een uh, open dag. Welke activiteiten hebben jullie daar allemaal op het uh, Raadhuisplein? Nou, wij proberen eigenlijk een beetje te laten zien van welke facetten er allemaal binnen scouting zijn. En een daarvan is natuurlijk uh, het kampvuur, wat iedereen wel kent.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 Die is daar helemaal een houten gebouw, prachtig met, met ook nog een, een grote veld eromheen en een kansverkuil. Dus we hebben, ja, we hebben eigenlijk alles, alles om een leuke, leuke dag te, te verzorgen. Ja, de open dag is om mensen kennis te laten maken met scoutinggroep De Buffalo's. Tot hoe laat duurt jullie open dag nog? Nou, onze open dag duurt vandaag tot 5 uur en we, zijn, we staan voor het bordes in Zandvoort. Je kan, je kan ons echt niet missen. En natuurlijk staan we daar niet iedere week, dat, dat spreekt voor zich. Normaal zijn we iedere zaterdag te vinden op ons op ons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 Heel erg bedankt, en uh, nou, we zien iedereen uh, nog tegemoet tot 5 uur. Oké, okay, dankjewel. Een hoi, hele hoi. fijne zaterdag. Ja. Hier hoi. is Carly Simon en Jor Sophane. De eerste Carly Simon en Jor Zelveen. En daarachteraan deze van uh, alle farmen dat was Sea Moves. En alweer van uur 1 van de soft op zaterdag. Zometeen na het nieuws en weer van 3 uur zijn we er uiteraard nog twee uur lang. Met onder meer in uur 2 zo dadelijk om half 4 de evenementagenda. Graag tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.